Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Nederlandse luchtruim blijft voorlopig dicht vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. De KLM vliegt op zijn vroegst weer om twee uur vanmiddag, Transavia op zijn vroegst om vier uur. Zeker twaalf Europese landen hebben hun luchtruim vanwege de aswolk geheel of gedeeltelijk gesloten. Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel verbetert, omdat de aswolk zich over heel Noord-Europa verspreidt. Veel reizigers naar Europese bestemmingen kiezen nu voor de trein. De NS zet daarom extra treinen in naar Parijs, Londen en Frankfurt. Het besluit om de bekerfinale te verdelen over twee wedstrijden heeft gisteravond geleid tot rellen bij de Kuip. Een groep van zo'n 400 Feyenoord-supporters betoogde eerst vreedzaam, maar later begon een deel van hen stenen te gooien naar de mobiele eenheid. Die voerde charges uit, waardoor het rond tien uur weer rustig was. Er zijn vier mensen opgepakt. Voor de terugtrekking van de Nederlanders uit Oeroeskan is de eerste concrete stap gezet. In Afghanistan is een groep kwartiermakers aangekomen die al het Nederlandse materieel moet gaan inventariseren. De militairen vormen de voorhoede van een veel grotere eenheid die vanaf 1 juli het transport van het materieel naar Nederland gaat verzorgen. De interimregering van Kirgizië zegt dat ze een ontslagbrief heeft gekregen van de verdreven president Bakiev, Die zou een per fax hebben verstuurd. Bakijev vertrok gisteren uit Kirgizië naar het buurland Kazachstan. Of hij daar blijft is niet duidelijk. Volgens Russische media gaat hij binnenkort naar Turkije. Zangeres Anouk en de band Kane zijn de grote winnaars geworden van de 3FM Awards. Ze wonnen allebei twee prijzen. Anouk onder meer voor beste zangeres en Kane voor beste band. Beste zanger werd Guus Meewis. En het 3FM Award voor beste nieuwkomer was voor zanger Whalen. De jaarlijkse radioprijzen voor Nederlandse artiesten werden uitgereikt in de Gashouder in Amsterdam. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanuit het noordwesten klaart het op en breekt de zon door tot een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het, beleeft het. ZFM in 2010, al twintig jaar live. ZZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Man, now we're getting someplace. Take a box. One that rocks. Take a blue horn, new. All is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 En uiteraard Medveld. Maar ook goedemorgen in Boertange. de vreemde. Boertange en Dokkum. Argentinië nu. Steenwijk, Argentinië. Peking nog. Ja, Peking ja. Nog, natuurlijk. René Bos natuurlijk nog steeds. Allemaal even bij ons via internet. Ja. Gezellig. Hans, uh, ik zie daar een bescheiden stapeltje voor je neus staan. Heb je...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 Thank <laughs> you.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 say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Silently turning the back door key. Stepping outside Stairs she breaks down and cries to her husband, Daddy Mamma is gone. How could she leave us so thoughtlessly?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 En prompt kreeg ik het verzoek om dat nog een keertje te doen. Muxie Spenny had een eigenlijk heel simpele, maar hele mooie toon. En dat uh, was gewoon uh, recht voor zijn raap spelen. En luister maar eens uh, hoe hij vond dat die hele beroemde Sint Infirmary Blues moest worden gespeeld. Met als gastsolist de kleinartist pee Russell. Een opname in 1944. Oud dus, maar spathelder. Bye. <laughs>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 Porters Love for Sale. Ja, en dat was natuurlijk na de Master Sounds was dat natuurlijk Coltialer, Tom. Dat, uh, is, dat waardeer jij natuurlijk meer, hè? Ja, dit was een uh, tikkie... Vrolijke. Jesse. Ja, Oké, okay. hij werd begeleid door Lonnie Hewitt op de piano en Eddie Coleman op de bas en Willy Boba op de drums. Ik heb van die mensen nog nooit gehoord, maar ja, ze kunnen wel spelen, dus uh, goed...